10 uur aan ook Thijssen met het NOS-journaal. De helft van de grote Nederlandse gemeenten heeft niet genoeg geld om risico's op te vangen. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad. naar de financiële positie van de 20 grootste gemeenten. Enschede en Groningen scoren het slechtst. Daar staat tegenover de risico's nog niet de helft aan reserves. Slechts zes van de 20 gemeenten halen een ruime voldoende of hoger. Vanaf 2014 krijgen gemeenten extra bezuinigingen te verwerken. Het Rijk hevelt dan taken zoals jeugdzorg over... maar met de helft van het geld dat het Rijk er nu aan besteedt. In Nederland zijn mogelijk tien vrouwen overleden door de Diane 35-pil. Dat heeft het Nederlandse bijwerkingencentrum Larep gezegd tegen Dagblad Trouw. De pil werd vorige maand in Frankrijk van de markt gehaald... na vier sterfgevallen onder vrouwen die de pil slikten. In Nederland is een geval bekend van een 21-jarige gebruikster van de pil... die in januari overleed aan een longembolie. De ontwikkelingshulp zoals we die nu kennen... zal op termijn helemaal verdwijnen, zegt minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking in de Volkskrant. Volgens haar stamt het begrip ontwikkelingshulp uit de jaren 60... en zag de wereld er toen anders uit. De meeste arme mensen wonen nu in middeninkomenlanden, zegt Ploemen. En daarom is het tijd voor een nieuwe definitie, al dus de minister. De Britse koningin heeft een bezoek aan Swansea in Wales afgezegd. De 86-jarige vorstin heeft last van haar maag... en vertoont symptomen van buikgriep. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De koningin zou vandaag in Swansea festiviteiten bijwonen... in het kader van St. David's Day, de beschermheilige van Wales. Ze zou onder meer aanwezig zijn bij een militaire ceremonie. De koningin blijft in Windsor Castle om te herstellen... en wordt dit weekend verder onderzocht. Het weer, veel bewolking, soms wat zon. Het blijft droog en het is tussen de 4 en 6 graden. Morgen iets meer zon en zachter. Na het weekend gaat de zon flink schijnen en wordt het nog zachter. Maandag is het tussen de 8 en 11 graden. Op dinsdag wordt het lokaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ervaar het vijf weken lang. Vijf volle weken lang het effect van Next. Lees de vernieuwde NRC Next nu.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 Presentatie, Mieke van der Wij en Bas van Werven. En welkom weer bij het laatste uur van deze nieuwsshow. Het is drie minuten over tien, over een klein half uurtje. Ingrid Hogevorst, het literair sneeuwklokje van de week. Kijk eens aan. Daar is ze, Ingrid. Ik <laughs> <kom te horen. laughs> Wat heb je ja, meegenomen? Ja, ik heb meegenomen. Vers van de pers, het epos magnum van Albert Schreude. Want zo mag je het toch wel noemen. Deze 665 bladzijden tellende, ja, heel klassieke roman. De dode arm waarin zo'n typische 19e-eeuwse schrijver een heel romantisch verhaal vertelt over verlangen en liefde en over de zoektocht van een onecht kind Ernst Elfkind Wolkenband naar zijn anonieme vader, een, een soldaat uit de Tweede Wereldoorlog en eventjes zo in die 600 bladzijden een halve eeuw Europese geschiedenis omvat. Je moet er even wel voor gaan zitten. Maar dan heb je ook wat. Ja. Goed, en dan natuurlijk, uh, na het enorme succes van zijn debuut... De Eenzaamheid van de Primgetallen... Ja, viel het niet mee voor de Turijnse natuurkundige om een tweede roman te schrijven. Hij heeft het geflikt. Het menselijk lichaam van Paolo Giordano. Niet zozeer een boek over het menselijk lichaam... als wel over het menselijk tekort... En wel over mannen, jongens, want er komen geen vrouwen bijna voor in het boek. Jongens die soldaatjes spelen in Afghanistan. En dan de vrouwen, duizend en één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Het was ook al in de kranten en het, is, uh, het boek is heel erg leuk. Spraakmakende, invloedrijke, opmerkelijke, beruchte, geliefde, slechte, beroemde vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Historica Els Kloek. Die diept tussenop. En ik ga er straks meer over vertellen. Hartstikke mooi, Rit. Om kwart 12 hebben we aandacht voor de onbelichte kant van kunstenaar Piet Mondriaan. Blijkt een vrouwenliefhebber te zijn. En de aanleiding daarvan heeft het gemeentemuseum in Den Haag een kwartetspel uitgebracht. Over het leven van Mondriaan. En het museum wil drie van die kwartetspellen verloten. Onder luisteraars, onder u dus. En we stellen u daarom een vraag. Als u het goede antwoord weet, kunt u dat mede naar nieuwsshow.com dubbel S, En de eerste drie mailers met het juiste antwoord... die hebben zo'n kwartet gewonnen. Ze krijgen direct bericht. Ja, maar dat het er geen vier zijn. Toch? kunnen nou, daar ja, kijken kwartet, we nu ja, even. Ja. naar de <laughs> ja, kunnen het er ook vier zijn? Dan, maken we, dan ja. maken we er vier van. Bij deze, de eerste vier mailers met het juiste antwoord... die winnen dus zo'n kwartet. Uh, ja, dan heb je ook een kwartet. Heel goed. Ik kwartje valt nu. De vraag, let goed op, luisteraars. Hoe vaak is Mondriaan getrouwd geweest? Hoe vaak is Piet Mondriaan getrouwd geweest? Nieuwsshow, het... Dat straks kwart voor elf. Zometeen schrijft er Jasmin Allas. Maar eerst gaan we ja, over menselijke lichamen gesproken... naar een ingrijpende verandering. Ja. Toen de schrijfster en filosoof Marjolein Februari... in haar column in NRC Handelsblad bekend had gemaakt... dat ze voortaan als man door het leven zou gaan... werd hij, Maxime Februari inmiddels... oversteld met verzoeken om interviews. De meeste intieme vragen werden zonder enige terughoudendheid... op hem afgevuurd. Er bleek een grote honger naar details te zijn... Zo'n existentiële keuze maak je niet straffeloos, blijkbaar. Om tegemoet te komen aan al die nieuwsgierigheid, schreef hij over zijn seksuele het boek De Maakbare Man. Inclusief een lijst met vragen die niet mogen worden gesteld. Nou, wij zullen onze <lacht> uiterste best doen. Goedemorgen, Maxime. Goedemorgen. Ja, uh, uw tafeldame bij de wereld draait door die verzuchte afgelopen week. Ik zou dolgraag eens een man willen zijn. Andersom hoor je dat niet zo snel. Waarom zou dat zijn? Nou ja, het, het, het oogt heel erg leuk een man zijn. Dus uh, ik heb in mijn, in mijn boek ook een aantal liedjes verzameld... waarin vrouwen dat luidruchtig zingen. Van wat zou het, het leven toch heerlijk zijn als ik een man was. En bovendien, als ik een man was, dan zou ik dat natuurlijk veel beter doen... dan al die mannen die dat allemaal helemaal verkeerd aanpakken. Ja, want dan weet ik iets um, wat die mannen niet weten. Ja, ik zou aardiger tegen vrouwen zijn, dat zingen ze. En ik zou algemeen veel, veel galanter zijn en... Uh, uh, niet zo bruut en, en, en ploerterig als mannen in het algemeen zijn. Uh, andersom verzuchten mannen nooit dat ze een vrouw willen zijn. Maar ze verzuchten wel heel vaak dat het enorm moeilijk is om een man te zijn. Dat het nog helemaal niet meevalt. Dus vrouwen kunnen dat wel graag willen. Maar uh, mannen hebben toch wel zo'n antwoord van... nou, probeer het maar eens en dan zul je zien... Uh. En zelf geprobeerd, hoe is het? Ik heb het geprobeerd en het valt inderdaad niet mee. Het is, het is best, best <laughs> Wat valt best nou tegen Maxine? Nou, um, tot nu toe heb ik daar nog niet zo heel erg veel last van... omdat mm. ik nog niet zoveel buiten de deur ben geweest. Maar het is inderdaad waar dat vrouwen makkelijker wegkomen met iets niet kunnen. Mm. En dat mannen over het algemeen het gevoel hebben dat ze alles moeten kunnen... en dat iedereen voortdurend een beroep op ze moet kunnen doen. En... Um, ik heb uh, het zelf al een paar keer gehad dat, ik, dat er iets kapot ging... en dat ik dacht, oh, dat moet ik nu natuurlijk ah, ogenblikkelijker repareren... want dat <laughs> wordt van mij verwacht. Dus de, de, de druk is, is groter, dat denk ik in het algemeen wel. Ik hm. denk dat je nog steeds, ondanks alle emancipatie... het zo is dat als vrouwen geen uh, schitterende carrière maken... dat ze dat nog wel kunnen wegmoffelen, maar dat mannen dat Dank. vervelend vinden. Dus er komt eigenlijk meer druk uh, op je te liggen. Ja, ja, ja, ja. Precies, maar is... daarom heb ik het ook allemaal goed voorbereid. Dat ik een beetje mijn carrière al op gang nee, had. Maar, en nee, maar wel aan durften, maar. Kun je je daarop voorbereiden? Kijk, want, want u schrijft ook in het boek... Eigenlijk voelde ik me altijd al een man. Dus in zekere zin was dat wel een soort voorbereiding. Maar ik kan ja. me voorstellen dat als je dan voor het echtje gaat... om het even plat te zeggen, dat dat toch nog he, iets nee, heel anders is. Er zijn heel veel dingen waar je je niet op kunt voorbereiden. En er zijn veel dingen waar je vooraf natuurlijk wel... Over nadenkt, maar die dan toch nog gewoon eng zijn als je ze moet gaan proberen, zoals kleren kopen bijvoorbeeld. Wat voor de eerste keer uh, een echt uh, uh, nette, nette winkel binnenstappen vond ik best eng. Uh, vooral met dit lichaam waarvan ik denk het verraadt me. En, en dat moet je een paar keer uitgeprobeerd hebben om, om te merken dat dat eigenlijk niet zo is. Dus er werd eigenlijk heel gewoon gereageerd. Ja, ik, ik, ik, ik ben natuurlijk er natuurlijk heel erg op gespitst. Ja. Van zien ze het nu wel, zien ze het nu ja. niet. En ik denk dat ze het niet hebben gezien. Wat mij dan ook wel weer opvalt. Maar, ja. um, en Dat het eigenlijk allemaal best meevalt. Dat ja. het meevalt, ja, ja. ja. Maar toch jarenlang dus in een verkeerd lichaam verpakt gezeten. Zo kun je het zeggen. Dan die eerste stap zetten. Want je moet aan, dat schrijf je ook in het boek. Uh, testosteron uh, injecties. Uh, echt die stappen gaan zetten. Mm -hmm. Dat lijkt me psychisch ook een hele, wel een grote stap. Het is echt afscheid nemen van het oude. Nou, Definitief. Het is, het is psychisch in zoverre een, een grote stap dat je echt moet uitkijken. Want hormonen zijn, zijn strafspul. Daar moet je niet zomaar mee spelen. Nee. Uh, je identiteit is, is uh, heel gevaarlijk om iets om mee te spelen. Er zijn mensen die een tijd lang in de rol van de andere seks leven... om wat voor reden dan ook. En die daar erg veel last van krijgen. Nee. Uh, tot en met psychische problemen aan toe. Dus je moet niet, niet zomaar wat gaan knoeien. Nee. En iedereen die ik die mij nu aanschrijft, die beveel ik ook aan... want ik krijg veel post van mensen die ja? ook deze stap willen nee. zeggen. Van, ga alsjeblieft eerst lezen, uh, praten en, en, en met een psycholoog praten. Doe niet zomaar wat. Want uh, u zei net, met identiteit spelen. Wat, wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, je, je moet zo'n stap als die ik nu gezet heb... niet, niet uh, gemakkelijk nemen met het idee. Want er zijn nu erg veel vrouwen die tegen mij zeggen... oh, dat klinkt wel aardig, die testosteron. Want je, het, het, het vet op je heupen verdwijnt een beetje. En je stem gaat iets naar beneden. Heel veel vrouwen denken, oh, dat lijkt ja. me eigenlijk ook wel En je wat. voelt je sterker, toch? En je voelt je sterker. Dus er zitten allemaal pro, <laughs> pro's aan. Mm. Um, en in, in de Verenigde Staten zijn er is in sommige kringen zijn er vooral, vooral vrouwen die het wel leuk vinden om wat jongensachtiger te ogen. Die gaan een beetje ermee spelen. Maar dat moet je dus echt niet doen. Want als je niet je identiteit als je geslacht voelt als mannelijk. en je maakt jezelf mannelijker, dan krijg je echt daar grote problemen nou ja, En Lik je testosteron zo af en toe? Dat zou ik niet doen, niet want doen. het is krachtig spul en, ja. het, en het werkt meteen uit. Binnen een paar weken was ik bijvoorbeeld mijn zangstem kwijt. Die heb ik nog niet weer helemaal terug, maar de, de, de hoogte van de stem was er meteen uit. Dus het, het richt echt binnen een paar weken al, al grote veranderingen aan. Even iets heel anders. Uh, u, u hebt uw naam ook af en toe veranderd, hè? In het verleden, ja. ja. Had dat ook iets te maken hiermee? Ja, is, is ik, die heb er, neiging tot... ik heb er al heel veel mee gespeeld. Ik heb mijn debuut ja. onder, onder een naam die wisselde van man naar vrouw. Nou, eigenlijk mijn debuut in, in 1989, zo oud ben ik alweer. Uh, ging over geslachtsverandering. Ja, maar u ziet er heel jong uit door de tesla Ik er enorm <laughs> jong uit. Ik ja, ja, ja, ook. Ja. Dat komt door de tesla Ja, Ja, ja. ja. Maar, nee, maar goed, dat had daar dus ook al iets mee te maken. Maar uh, hebt u zich ooit uh, beperkt gevoeld uh, door, uh, in uw leven als uh, intellectueel, filosoof, schrijver... Uh, door het feit dat u, dat u een vrouw was? Nou, het beperkt je in zodanig dat je altijd met iets rondloopt wat je ongemakkelijk doet voelen. En dat beperkt natuurlijk uh, maar het wat, het, wat het ook is. Veel verder, ik las ook eerst dat u heeft gezegd heeft: we moesten over dit point of no return heen. Want was dat niet gebeurd, dan, dan was het, het einde geweest. Dan had ik erbij gestopt. Ja, met andere dat, woorden, dan was ik er, had ik er zelf een einde aan gemaakt. Ja, het, het, het is niet, niet leuk om in, in zo grote, met zo'n grote ongemakkelijkheid rond te lopen. Maar los van het persoonlijke. Ja, goed, maar los van het persoonlijke drama. Ik merk dat iedereen daar altijd heel erg op gespitst is om het daarover te hebben. Mag ik, mag ik nu ik hier toch zit, misschien iets anders zeggen? Want ik merk de laatste tijd, nu ik met dit gesprek naar buiten kom, dat mensen uh, heel verheugd reageren. En zeggen: wat mooi dat we in deze tijd leven en in dit land, dat dit allemaal kan. We uh -huh. hebben die rare februari, en die wil dit. En wat ruimhartig toch van ons dat wij dat. Toestaan en zomaar laten gebeuren. En dat kan alleen maar in Nederland en het kan alleen maar in 2013. <lacht> en dat is iets waarmee wij, mee wij onze cultuur een beetje overschatten... of andere culturen onderschatten. Want dit is iets wat wereldwijd... Eigenlijk lopen we achter in Nederland. Um, wereldwijd is het uh, veel gemakkelijker... om wat met je seksrollen te spelen, genderrollen. Um, er zijn Aziatische landen waar je bijvoorbeeld een derde seks... in je paspoort kunt laten opnemen... Uh, er zijn allerlei mogelijkheden overal ter wereld... behalve in het, in het westen, waar we daar toch veel, uh, veel preciezer mee zijn. En ook al honderd jaar geleden uh, werd er volop uh, van geslacht veranderd... zonder dat er verder heel veel toestanden omkwamen. Ja. Kerken werkten ruimhartig mee. Dus ik krijg heel vaak te horen... Ze zijn niet het is heel fijn en vernieuwend. Ja. ja, het is fijn en vernieuwend. En van de religieuze groeperingen hebben vast grote problemen. mee. Nee, daar is de ruimhartigheid veel groter. Hey. Um, en ik, van de week sprak ik een Duitse die zei van wat leuk toch van jullie Nederlanders dat dit allemaal zomaar kan, want in Duitsland kan dat niet. Nou, Duitsland is een van de voorlopers geweest in, uh, in Europa met uh, die honderd jaar geleden al begonnen te pionieren. Maar hoe zou dat komen dan, want uh, dat, dat staat ook in het boek... in, in Zuid-Amerikaans land, Brazilië geloof ik? In Argentinië, je kunt zomaar naar de burgerlijke stand lopen... Precies. en zeggen, by the way, vanaf ja. nu is ja. het... Ja, en dan ja. is het oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Maar de, de, in Nederland is daar eigenlijk heel streng in, want... dat staat ook in het boek, je moet hier echt, nou ja... Voortdurend moet je invullen, ik ben of een vrouw of een man. Ik bedoel, dat... Nee, maar het is ook juridisch heel lastig juridisch, geregeld ja. om, uh, om van geslacht te veranderen. In, in Zweden, wat natuurlijk ook altijd een erg vooruitstrevend land is... Waar, liepen ze ook zo ver achter. Daar is dat net veranderd, want in Zweden was het het meest gruwelijke. Daar moest je ook, als je van geslacht wilde veranderen... en je had ergens sperma ingevroren of eitjes ingevroren... dan moesten die vernietigd worden. En daarvan heeft de Zweedse rechter gezegd... nou, dit gaat toch wel zo ongelooflijk ja. veel te ver. Maar <laughs> Nederland zit daar niet ver van af. En nou, want je zijn... moet gesteriliseerd zijn. Je, Ken, je, mag, geen... je mag geen nageslag meer verwekken dan kennelijk. Precies. Als je bijvoorbeeld je mag geen... van man naar vrouw ja. zou gaan. Ja. Je mag geen kinderen meer kunnen krijgen. En die wet die wordt nu, ligt nu ergens in een naaimandje... en die wordt aangepast en gestopt en opgelapt. En, en als het goed is, zijn we er over een jaar vanaf. Maar wat maakt dat uit, of je nog een kind zou krijgen... Nou ja, dat, dat heeft te maken met dat je dan familierechtelijk... En, en, en, en, en ben je dan de vader van het kind of de moeder van het kind... Of dat kun je allemaal oplossen, maar dat, dat, uh, dat, daar zijn we nog even een jaartje mee bezig. Maar goed, als je al kinderen hebt en je gaat daarna van geslacht veranderen... dat komt ook voor. Ja, dat komt ja, heel veel voor. Dan, ja. dan heb je diezelfde verwarring, Ja, zou ik ja precies, zeggen. dus het is helemaal nergens voor nodig... om daar volgens ook een strenge wet voor te maken, maar... Uh, het is wel zo dat we een beetje achterlopen. En ik help, help nu een beetje mee om, om ons weer uh, uh, op ons spier te krijgen... met de rest van de wereld. Uh, zodat we mee kunnen doen met de, met de grote jongens op dit gebied. Kijkt u anders tegen de wereld aan in, in, een, in een mannenlichaam? Um, nou, mensen reageren anders op je. Dus dat moet je uiteindelijk wel gaan veranderen. Ik weet niet of ik zelf zo heel erg anders kijk, maar uh, vooral het sociale verkeer is erg veranderd. Ik merk dat uh, mensen veel dankbaarder zijn voor uh, allemaal vriendelijke dingen die ik doe op straat. Uh, tot nu toe viel ik natuurlijk in die categorie, je hebt van die profielen, en je hebt profielen waarin vrouwen uh, uh, van mijn soort, zo'n zo middelbare leeftijd, die hoog zijn, die geven bijvoorbeeld heel veel geld aan daklozen en, en mensen die op straat uh, muziek maken. Dat is allemaal bekend. Dus als je dat doet, als zo'n vrouw, dan kijkt niemand daarvan op. Dat is niemand blij of dankbaar. Maar nu krijg ik voortdurend dat iedereen mij toeglimlacht en, en straalt... omdat ik mensen voor laat gaan of een, of een vrouw helpt met haar kinderwagen in de tram. En die dankbaarheid is, is opmerkelijk groot. Denk eens, wat een aardige man is dat. Maar nou, andersom dat zal het ook wel gebeuren. Dat er jowel, dingen van je verwacht worden. Ja, er worden dingen verwacht die... Uh, die uh, f, uh, iemand voor laten gaan bij, bij deur en zo. De, en ik Bijvoorbeeld, de uh, hele etiketten slaat om. Want tot nu toe hield ik me er altijd wel aan dat mannen voorgaan op de trap. En uh, ik, behalve, ik wist dat ja. dat de regel. Ja, man, uh, vrouwen gaan altijd voor behalve ja. op de trap. Dus daar houd je je aan omdat je weet, nou, dat is een handige norm en dan weet iedereen wat hij moet Vanwege doen. Vanwege die rok waar, ja. ja. die die, waar je dan onder ja. kijkt. En ook al droeg ik nooit de rok. Ik bleef toch altijd maar achter en liet de mannen voortgaan op de trap. En ik moet nu natuurlijk omdraaien. Maar dat zijn allemaal dingen waar je van tevoren niet aan denkt. En je merkt toch dat vrouwen van je verwachten dat je dat goed doet. Dus, dus de hele dag door nadenken van, oh nee, dat is net andersom. En, uh, Eén één dus... ding is wel prettig. Gemiddeld wordt het 18% gecompenseerd in salaris. Mannen verdienen 18% beter dan vrouwen, hè, zo luidt het onderzoek. Gebeurt het ook in ieder geval bij u al? Nou, dat weet ik niet. Ik heb al een half jaar niets verdiend. Want, want iedereen <laughs> ja, ja. vraagt mij altijd te komen. Maar ze vergeten altijd dat er ook nog betaald moet ja, worden. Dus het... dat verdienen is al zo lang geleden dat ik kan me niet meer herinneren. Het dat gaatje ik... van de schrijver bij de uitgever is ook niet omhoog gegaan, dus... Uh, nou, dat, dat zijn weer hele andere soort onderhandelingen. Uh, bij de, u was ook bij de Wereldrijd Door. Uh, daar zei u, en dat staat ook trouwens in het boek, De Maakbare Man. Uh, mensen vragen mij van alles, allerlei impertinente zaken... Uh, die je die, die aan iemand anders ook niet zou vragen. Geslachtsorganen, bijvoorbeeld, van overschatbelang. Uh, ja. Ja. Uh, ik ga er toch iets over vragen, want dat, ik denk dat er een heleboel mensen dat intrigeert. Uh, want u, u leeft samen met een vrouw, ja. maar dan uh, lijkt het mij toch heel gek dat je dan opeens met een man leeft. En dat hangt u op aan de geslacht. Nou, nee, omdat u zegt van het is, nou, is voor over, overschat belang. Ja. Terwijl ik denk van het is, het is aan de ene kant weer niet overschat. Want anders dan zou je niet de moeite nemen om van dat geslacht te veranderen. Dus je zou denken nou het doet er verder ook helemaal niet toe. Ja dan had je ook net zo goed een vrouw kunnen blijven. Dus het is kennelijk wel heel erg belangrijk. Tegelijkertijd ja, maar mijn zegt mannelijkheid u, heeft niets met mijn geslachtsorganen te maken. En het punt waar, oh, wat zo ik zeg, is het, ja. van je, je ziet aan mensen niet wat voor geslachtsorganen te hebben. Ik, ik deel de mensen die ik, met wie ik nu hier in deze kamer zit... wel in, in mannen en vrouwen. Maar dat is niet omdat ik op de hoogte ben gesteld... van, van hun geslachtsorganen van tevoren. <laughs> het zijn hele andere signalen waarop je denkt... van, oh, dit zal wel een vrouw zijn. Dat is de naam, de kleding, de make-up... en, en, en nou ja, goed, allerlei andere dingen van je lichaam... die je door de kleren heen ziet. Dus die geslachtsorganen doen er in het sociale verkeer... echt helemaal niet toe. Je weet dat niet van mensen. En dat weet je van mensen die door een transitie heen gegaan zijn ook niet. Je weet niet welke beslissingen ze hebben genomen. Maar je hoeft het ze ook niet te vragen. Tenzij je van plan bent met ze naar bed te gaan en te denken... nou, dan heb ik in dat geval er altijd maar liefst die en die attributen bij. Ja. Um, en toch wordt die vraag regelmatig naar aan gesteld. En dat lijkt me buitengewoon impertinent. Het is heel impertinent. Dus ik, heb, ik heb de meest idiote vragen gehad per telefoon... met iemand die ik niet kende en die al binnen die eerste minuut <lacht> die hierover denken. begon. Maar ja. denk, nu denk je toch dat ik kennelijk niet langer tot de wereld der mensen behoren met wie je gewoon... Dus ik, er zijn wel mensen die zeggen dat de etiketten die ik heb opgeschreven... en ik heb allemaal hele overzichtelijke ja. lijstjes gemaakt en uh, dat die etiketten streng is. Maar eigenlijk is die etiketten niet anders dan doe met iemand die in transitie is of die die achter de rug heeft die overgangsperiode. Niet anders dan met anderen. En dan komt alles goed. Want zo is het boek een beetje bedoeld als een, een etikette van jongens... Uh, bedenk dit is eventjes. Nee, nee, nee er staat één, één hoofdstukje etiketten in en de rest is. Uh, het, het boekje is eigenlijk bedoeld. Want ik merk dat mensen van mij denken dat het, dat het een groot filosofisch meesterwerk uh, <laughs> zou zijn. Maar eigenlijk is het bedoeld als een heel bruikbaar, handzaam boekje voor iedereen die hier wel eens iets over wil weten. je loopt er tegenaan, een collega die komt met deze beslissing of iemand ver, verderop in de familie. En je durft niet altijd alles te vragen. Nou, dan staat hier alles in. Want ik merkte ook dat uh, Hans Berenkamp, die schreef deze week in de NRC... naar aanleiding van een uh, televisieprogramma... van, goh, ik bedacht opeens hoe weinig ik van transseksualiteit weet. Je ziet af en toe eens iemand voorbij schieten, maar ja. je weet er niks van. Nou ja, Kelly van der Veer is onze belangrijkste transseksueel... <lacht> nou ja. nee, dat is toch is is het dat zo? Is ja, dat is het niet waar. helemaal ja. zo. Ik denk dat oh. Valentijn de Hing toch ook wel... Uh, heel nou, Bij het grote publiek niet, hoor. Nee, misschien, misschien niet bij het grote publiek. Wie is nee. Kelly van der Veer? Ik weet niet is. Kelly van der Veer is, is een, een jongen die al heel vroeg vrouw is geworden en, en gewoon heel, heel Je in het Big Brother huis hu hu hu hu hu of zo'n programma gezeten. Ja. Hij oh, is daar okay. bekend In een Songfestival gezeten heeft toch of niet? Hij, uh, Dacht ik? Zei, Zij? Zei, ja. hij, ja, soms maak je nog wel eens een fout. Uh, zij is uh, de daarna hm. ja, aan allerlei mogelijke programma's meegegaan. Is echt een bekende Nederlander geworden. Ja. Hè? Zij is ja. een mooie vrouw. Mooie vrouw. Maar, en, en dat was heel erg die kwestie. Want uh, zij was als, als jongen. Dus kijk, er wordt vaak gezegd: je kan het beter doen voordat, al, voordat je echt. Uh, ja, die, die geslachtskenmerken krijg. Vooral als je een jongen bent. Voordat je dan echt een enorme baard krijgt. Dan kan je het beter voor zijn. Maar ja, dan ben je soms weer te jong om het zeker te weten. Dat is natuurlijk een heel discussie. En, en uh, Kelly van der Veer heeft daar denk ik wel een grote rol in gespeeld. Omdat hij zei van ik wist het al heel erg jong. En uh, er ja, is ook al heel al jong begonnen met die, met, die, met, die, met die transitie. En ik denk dat als je aan een gemiddelde Nederlander vraagt. Van, uh, welke transseksueel iemand ken je? Dat de meeste dan Kelly van der Veer zullen zeggen. Ja, nou, ik denk dat. Bij het grote publiek op straat mijn naam ook niet rondzinkt. Um, o oh ja, daar wordt toch aan gewerkt nu. <laughs> <laughs> ja, maar ja, goed. Je wilt natuurlijk niet, niet bekend worden als iemand die deze nee, stap heeft gezet. Nee, dat, dat, is, ik dat is ook, ook wel goed. leuk om nog even te citeren. Het laatste stuk, het, echt het, de laatste regels van, van uw boek. Over een jaar gaat Wikipedia zich gedragen. Schrijft bijvoorbeeld iets informatiefs over mijn werk. En blijft niet langer in mijn privéleven roeren. Na een leven van twijfel ben ik nu voorbij aan die duivelse splitsing in de weg. Zal ik wel, zal ik niet. En dus kan ik eindelijk gewoon net als anderen gaan leven. Ik zie er naar uit. Is dat moment ja. al gekomen? Nee, natuurlijk niet. Want, want uh, ik zit, zit nog ik, steeds hier. Ten eerste midden in mijn transitie. Een transitie duurt een paar jaar. Ja. Daarna kun je zeggen: nu is het klaar, nu is het afgelopen, nu uh, leef ik gewoon verder. Um, maar daar zit ik nog middenin. Dus uh, ik ben er zelf ook nog in mijn privéleven heel erg mee bezig. Dat duurt zeker nog een jaar, zeker nog misschien wel twee jaar, ja. dat ik daar nog uh, mee aan de slag ben. Bovendien is dit, is dit boek er nu. En ik kijk vanmorgen hier even door de stapel kranten. En het is voor pagina Volkskrant, het is voor pagina Trouw. Het is heel groot in de NRC. De NRC hebben mooie interviews gemaakt met, met, uh, met andere transmannen en een transvrouw. Uh, dus ik dacht, ja, wat je al niet moet doen om een beetje aandacht te krijgen... <laughs> dus, uh, <laughs> dat heb ik nog nooit eerder gehad ja, met maar... het uitkomen van een boek. Dus het is intrigerend. Het is intrigerend. Ik wel uh, aangaan, want uh, in de, in de Volkskrant schreef de rest die dacht dat ik dit misschien met tegenzin had geschreven... omdat het toch pijnlijk en ongemakkelijk is. Tegendeel is het geval. Het is natuurlijk zo'n mooie gelegenheid om iedereen eens te vertellen wat dit, dit is. Om is. iedereen in te informeren en... en en zo'n boekje is ook informatief, omdat je denkt: van nou dan, dan heb je zo'n boekje en dan weet je echt alles. Als je dit gelezen hebt, weet je het wel zo ongeveer. Inderdaad, en het boek heet De Maakbare Man, uitgaan van thuis. En is geschreven door Maxime Februari over zijn eigen verandering. Dank. Gaan ja. we verder met, uh, met Mondriaan? We gaan verder met Mondriaan, Mieke. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Er zijn trouwens al genoeg winnaars, hè? vier winnaars. Ja, die zijn er ook, ja. ja. De schilder Piet Mondriaan is lange tijd gezien als een wat zonderlinge figuur... die een teruggetrokken leven leidde, geheel gewijd aan de kunst. Zijn werk zou klinisch en berekenend tot stand zijn gekomen. Het gemeentemuseum Den Haag, dat de grootste Mondriaan-collectie ter wereld herbergt... wil nu laten zien dat dit beeld van de kunstenaar niet klopt. Mondriaan had wel degelijk een avontuurlijke en frivole kant... die ook in zijn werk is terug te vinden. Om die visiekracht bij te zetten, heeft het museum... samen met het Rijksmuseum voor Kunsthistorie documentatie een kwartetspel uitgebracht over de vrouwen in het leven van de kunstenaar. Liefde en inspiratie, de vrouwen van Piet Mondriaan heet het. En we praten er vanmorgen over met kunsthistorica Lieke Wijnia. Want zij is een van de samenstellers van dat kwartet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Piet Mondriaan is inderdaad een beetje een stijve man. Hij hield wel van dansen, dat weten we dan nog wel, hè, die boogie Woogie woogie. Uh, maar uh, zoveel vrouwen, want het zijn er nogal wat. Uh, hoe, hoe? Ja. Het zijn dertien kwartetten in totaal. Um, dus het is vier keer dertien, 52 vrouwen. En de vrouwen is Iedere week één. <laughs> en het zijn natuurlijk niet alleen maar geliefdes... Uh, of uh, vrouwen met wie een relatie heeft gehad... maar echt uh, om de volle breedte eigenlijk van zijn, uh, zijn netwerk te kunnen laten zien... Uh, dat, wat komen daar voor vrouwen in, in, in voor? Schets dat eens, als u wil. Uh, nou, er zijn allerlei, zijn allerlei dus. categorieën, inderdaad. Ja. We beginnen met familie, ja. de eerste vrouwen in zijn, in zijn leven. Um, Aanbitsters, geliefdes, uh, collega's, collega-kunstenaressen. Uh, PR-dames, er waren een aantal dames die zich uh, heel erg zich bezighielden met het... Uh, het uh, verspreiden van zijn werk en het bekendmaken van zijn naam. Mm -hmm. um, danseuses, de dames met wie hij, met wie hij ging dansen. Mm -hmm. er is ja. Heb ik, hier, ik heb het kwartet ja. hier in mijn hand. Beaumonde, danseuses, ja, ja dat is een en leuke. En er, ja? er is een, een, een nachtelijke wandeling. Dat ja, die, integreert mij. Die spreekt tot de verbeelding. Dat deed Piet ook met ja, de dames. Absoluut, ja. <laughs> dat, uh, hij ging graag uh, 's nachts onder de sterrenhemel wandelen. Met, uh, Wat deed hij dan? Ja. Wandelen en. Uh, Dat willen wij wel weten, natuurlijk, ja. Sterren kijken. Discussies over het leven, over ja. de kunst, over de toekomst en uh, wat al niet meer. Oh, was het nou gewoon een enorme rokkenjager, die Piet Mondriaan? <laughs> hij hield absoluut wel van vrouwen, maar hij trok ook veel vrouwen aan. Er waren, het was een interessant figuur uh, in de ogen van veel vrouwen. Er is la, uh, een documentaire gemaakt uh, over zijn tijd in New York. En daar is ook een galeriehouder die daarover vertelt. Want hij was al op leeftijd toen hij aankwam in New York. Ja. En dat hij dan in die galeries uh, zich bevindt. En dat er altijd wel vrouwen om hem heen zwermden... die hem interessant vonden. Dus ik, ik denk mm -hmm. wel dat het van, uh, van beide kanten kwam. Maar, en... de, maar de vraag is, hoe percipieerden die vrouwen hem? Die vonden hem wel interessant, wellicht. Maar wat was het voor man? Was hij inderdaad ook uh, uh, genegen om in te gaan op dat soort... Ja, het zijn toch wel hè? Tot op zekere hoogte. Maar hij, uh, het, het moest nooit te serieus worden. En ja. dat, dat blijkt ook wel uit, uh, uit het uh, kwartetspel uh, Geliefdes. De, dat is eigenlijk de enige kwartet waar die echte uh, vrouwen, waar die, waar die uh, tot op zekere hoogte relaties mee heeft gehad. Ja. En daar zit uh, één verloofde tussen. En daar is het bij gebleven. Ja, want dat geeft meteen. Nu geef je meteen antwoord op die vraag die we uh, Bas aan het begin stelden. De vraag is: Minderjarig getrouwd. We hebben er vier. Geef een antwoord maar. Mm. Hoe vaak is hij getrouwd geweest? Ja, geen één keer. Dus... Nul keer. Dan hebben we vier winnaars. En dat zijn Pim Smit, Marieke Levenkamp, Ruud Ringers. En Ton Hoek, gefeliciteerd. We hebben u gegeven. het kwartet komt mooi kwartet. Goed, maar dan, want als je zo'n foto van Mondriaan, weet je wel, eens met je zo'n kaal hoofd, zo'n brilletje. En, en dan, daar is het. Zou dit uh, jouw ideaalbeeld zijn van een man nachtelijke wandeling? Nou, waarom niet? Dat, dat zou best kunnen als hij een interessante conversatie heeft. Dat, dat maakt kan, veel dat goed, kan, goed en een ja, beetje humor. Ja. Waar komt dat beeld dan vandaan? Dat, dat, het is toch een vrij hardnekkig beeld. Nou ja, de, de, de foto's inderdaad, dat is, dat is één ding. Het beeld wat je, daar, uh, wat je daaruit krijgt. Um, het tweede beeld is dat het natuurlijk een man was... die in de kunst uh, zijn tijd ver vooruit was. En hele uh, radicale keuzes heeft gemaakt in, uh, in, zijn, uh, in het maken van zijn kunst. En het is heel verleidelijk om dan... Um, die keuzes die hij op artistiek gebied heeft gemaakt... om dat op een bepaalde manier aan de persoonlijkheid te koppelen. En, ja. en in de kunstgeschiedenis gebeurt dat ook en dat is, dat is prima. Maar omdat hij zo, um, ja, zo radicaal was voor zijn tijd... is het heel fijn om dan te zoeken naar iets wat, wat dat getriggerd zal hebben. En um, dat heeft op een gegeven moment echt geleid tot een beeld van de kunstenaar... als nou ja, bijna als monnik levende in zijn atelier... die alleen maar bezig was met die kunst om dus... Ja, ja, tot, die, tot die abstractie te komen. En um, dat heeft mekaar eigenlijk versterkt. Dat, dat beeld van een van ja, eenzaam type, niet heel sociaal. Uh, zijn, zijn atelier was eigenlijk een soort, nou ja, soort 3D-schilderij. Want hij had de wanden helemaal wit gemaakt... en allemaal kleurvlakken op de wanden. En um, uh, um, dat trok ook heel veel mensen aan... die daar naar, graag naar wilden komen kijken. Maar dat, dat hij creëerde dus eigenlijk zijn eigen wereld in die, nou ja, die moderne wereld van Parijs... Uh, uh, waar hij echt tot die abstractie is gekomen. En dat, dat heeft elkaar gewoon heel erg versterkt. Dat beeld van, nou ja, dan, dan, hij sloot zich af van de wereld... om dus tot die abstractie te kunnen komen. Hm. En um, nou ja, met het kwartetspel wil, wil het gemeentemuseum Den Haag... en het RKD gewoon echt laten zien... van, nou, de, hij heeft inderdaad die keuzes gemaakt ja. in die kunst... Wow. maar niet totaal los van de wereld waarin hij leefde. Maar nee, zouden nog veel mensen zijn die kwartetten... Vroeg ik me af. Nou, hopelijk nu wel weer. <laughs> sowieso vier. <laughs> dat wel. Dat sowieso. Ja. Maar het is het doel: ja. het is een opmerkelijke vorm die jullie hebben Klopt. gekozen. Ja, je zou, er, je zou er ook weer een boek over kunnen schrijven. Of een tentoonstelling, weet ik. Want ja. ja, iedereen doet een appje tegenwoordig. Met appje, dat is ja, het niet Nou ja, dat zijn natuurlijk appje? allemaal mogelijkheden. Maar een kwartetspel is wel een, een, ja, een soort ludieke vorm natuurlijk. Ja. Omdat het, het heeft ook een educatief gehalte. Het is hm. om de mensen kennis te laten maken met Precies. de man achter de kunst. En voor wie van daar staat dame, mag ik van jou. foto's van gevonden. Daar heeft u afbeeldingen van kunnen, kunnen terughalen. Van de meeste van wel, wel, een aantal uh, daar hebben we geen afbeeldingen van kunnen vinden. Maar goed, het RKD uh, heeft uh, een groot archief uh, in bezit van mondiaan. Veel documenten en ook veel foto's. Hm. Dus zij hebben veel kunnen leveren. En um, ja, een aantal archieven, musea in het buitenland. En particuliere collecties ook. Dus familieleden, uh, nabestaanden van de dames. Ja, die hebben um, geleverd. Die hebben geleverd. Ja, op voorwaarde natuurlijk wel dat het een serieus uh, ja. een educatief en educatief kwartetspel is. Is het goed? Dat is het absoluut goed. Ja, je want het dus ik kan zeggen Mag ik voor jou Harriet Roland Holst van de PR-dames? Of Augustina Hermina de Meester O'Brain? Ja. Zijn er zijn dus hele onbekende namen bij me. Maar ook oké, hele bekende Holst. namen. Peggy bekend. Guggenheim, ja. Helene ja. Kronenburen. Ken ja. ja. Dus een heleboel hè, totale onbekende dames die ja. zijn opgeduikeld. Dus die zijn echt uh, via onderzoek ja. uh, naar boven gekomen. Ja, ja. ja. mooi. Hartstikke leugen. Het is Behoorlijk te koop in te het uh, de museumwinkel van het gemeentemuseum in Den Haag. En dit wit. Ja. Voor dus nu mag, wel, maar het, maar het gaat goed. De eerste <laughs> druk loopt als een trein, dus nou, wie weet komt er mooi. nog een volgende druk. Oké, okay, dankjewel. Dank. Ja, Lieke Winia, moest ik zeggen. Ja. Graag gedaan. En we gaan door naar de boeken van deze week. ik heb het ze bij want jij, he, jij hebt al heel eventjes laten zien wat er uh, zo komt. Dus ja. dikke pillen, Ja, ja, ja, ja Standaardwerken ja, ja. en duizend nou, en één vrouwen. Het, vrouw. het we gaan is stop al een hoger. heel mooi jaar eigenlijk aan ja. het worden. Hè? Er zijn al heel veel nieuwe, dikke boeken. En mooie boeken ook. Hè? Nou, uh, Alain Schreuder die, uh, heeft tien jaar er een aan toegevoegd. En, uh, een, een, een, een grote roman. Ik noemde het al. zijn uh, Magnum. Ja, dus ja. Echt, het is toch wel echt uh, de dode arm. Een klassiek verhaal uh, over de zoektocht van het onechte kind Ernst Elfkind Wolkenband. Naar zijn verwekker, een soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Het is natuurlijk een bekend gegeven. Er zijn natuurlijk heel veel boeken over dit gegeven. Maar het is vooral de stijl, vind ik, uh, wat het meeste opvalt. En uh, het is een stijl van een soort 19 e eeuwse autoriale verteller. En uh, om die uh, aan de luisteraar te laten proeven, wil ik de schrijver zelf aan het woord laten. Ernst Elfkind Wolkenband. Laten we hem voorlopig zomaar noemen. Die in de naoorlogse jaren opgroeide in een buitenwijk... met stralende ochtenden en bedauwde velden. Lauwe regens, laaiende zomerhitte... waarin alles wat groeide tegen het eind van de dag... grijs-blauw van kleur kon verschieten. Waarin de verte schillen... Schelle kinderstemmen klonken en liedjes van toen... die over de liefde voor de boy next door gingen... en werden gezongen door die licht maar meisjesachtige vrouwenstemmen... waarop de jongen altijd verliefd was. Nou, dat is de stijl van dit boek. En uh, dat hele bastaard bestaan wordt toe beschreven. Is zwaar, want er ging dus een schaduw in hem schuil, zoals hij dan zegt... die de anderen niet hadden. Nou, op zijn odyssee van deze Ernst Wolkenwand, die eigenlijk Tuller heet... Uh, die brengt hem uh, in Duitsland, in het hart van de Rote Armee-fractie. De terroristen die in de jaren zeventig. Duitsland en Europa eigenlijk helemaal op hun kop, op, op kop zetten. En uh, hij, wordt als een, hij wordt eigenlijk een, uh, uh, op de vlucht voor de politie. Uh, als een schaakstuk over dat politieke bord geschoven. En dat geeft de schrijver natuurlijk altijd een heerlijke kans om. Heel veel te laten zien van zo'n halve eeuw Europese geschiedenis. De Dode Arm is ook een... En dat, dat, dat is duidelijk een lyrisch boek. Waarin uh, Schreuder zich... Uh, volgens mij... Ons wil laten zien... Deze tijd kan wel wat romantiek gebruiken. En dat vind ik dus heel sympathiek. Want dan ben ik het helemaal met hem eens. Dus... Uh, uh, ge, uh, lyrische landschapsbeschrijvingen spelen een grote rol. Hele zintuiglijke impressies van deze jongen. Uh, barokke natuurobservaties. En vooral ook heel veel onwerkelijke gebeurtenissen. En dat is het leuke, die in dat boek voor de lezer... gewoon... Logisch zijn. Zo heeft hij bijvoorbeeld een engel. Een engel die met hem uh, meeloopt op dat hele pad. Een engelachtige, namelijk het verstandelijk gehandicapte jeugdvriendinetje Almi, zie je vaak in boeken hè? bij Klaus de Metsiers. De enige. ...zuiveren is dan de geestelijke gehandicapte... ...degene die nog het, bij, bij het kind is gebleven. Ja, precies. Nou ja, die dus op een dag, daar komt ook de titel vandaan... ...in de dode arm van de rivier verdrinkt... ...maar hem toch altijd vergezeld. Maar ook de duivel in de gedaante van een eenarmige... Man aan wie die niet lijkt te ontsnappen. En op een gegeven moment kan zelfs een houtsplinter, een moordwapen worden in dit verhaal. En tegen het eind worden toch al die raadsels van zijn afkomst wel ontrafeld. Het is uh, natuurlijk ook een beetje kritiek. Het is wel heel veel. 650, uh, 665 bladzijden. Ik vind dat het boek na 300 bladzijden een beetje inzakt. Met name blijft hij heel lang zitten in een soezerig stadje in de harts. Maar tegelijkertijd is het ook zo gelaagd en rijk. En hele leuke vondsten. Bijvoorbeeld als ik een van die vondsten is: een, uh, een, een Duitse radioverslaggever van de A. FN, die door het hele verhaal heen, want mensen zetten dus heel vaak hun radio aan, uh, die uh, uh, de, deze radioverslaggever verzamelt verhalen van mensen uit de oorlog en elk Amerikaans plaatje dat hij introduceert voor de luisteraar heeft hij zo'n verhaal. Nou, dat is natuurlijk een geweldige Hoi, ja. vondst, want dan kan je ongelooflijk veel Kun je laten zien. Dat zien. Ja, Alex schreudde de dode arm. Je moet er even voor gaan zitten. Maar dompel je onder in deze romantiek als tegenhanger voor de moderne tijden. Goed, het menselijk lichaam. De tweede literaire titel van succesauteur Paolo Giordano uit Turijn. Die natuurlijk met zijn debuutroman De Eenzaamheid van de Primgetallen... meteen bestempeld werd als het nieuwe literaire talent Nou, van Italië. Nou, dat schrik je je ook helemaal dood. Goed. Oké, okay, hij heeft uh, het overleefd. Hij is naar Afghanistan gegaan. En neemt ons via de herinneringen van, de, van een arts... Alessandro Egito, dat is wel belangrijk, het is een terugblik... mee naar een Italiaans regiment... dat daar in een zandwoestijn ja, hangt, zich doodverveelt. <lacht> uh, de eerste 200 bladzijden gebruikt hij... Om zeg maar dit toneeldecor neer te zetten. Ja. Het zijn natuurlijk allemaal de typetjes. Je zet een hoop kerels bij elkaar. Maar natuurlijk ook een hoop vrouwen. Maar in dit geval zijn het allemaal kerels. En het, je hebt het moederskindje Ietri. Je hebt de Macho hè? een beetje de schoft, Sederna. Het bange, pispaaltje, uh, je hebt de intellectueel... die zogenaamd, he, die de overhand heeft, maar onderhand aan de drugs. Is. Dus iedereen, het zijn er, natuurlijk allemaal ja. karikaturen... Ja. maar hij, hij uh, heeft dat, uh, he, iedereen heeft zijn eigen sorens. Hm. Al die jongens zijn vaak ook niet ouder dan een jaar of twintig. Ja. Uh, die hebben ook zo hun eigen reden gehad om daar in Afghanistan te gaan zitten. En, en ze zitten op een plek neen... waar ze niet weg kunnen. Hè? Dat is ook ze kunnen noeien. niet weg nee. en ze zijn eigenlijk allemaal... Ja, bang van wat gaat er komen. Ja. Dat weten ze niet. En wat hij... Hij uh, neemt daar wel een hele lange opmaat. Ik moet zeggen dat ik bij bladzijde 150 dan Nou weet ik het kom wel met op. die geintjes. Kom maar op. Ja. Maar wat hij wil laten zien... Is door dat lange wachten... Eigenlijk de, de geestelijke en morele uh, veerkracht is verslapt. Zodat wanneer uiteindelijk... Want daar wil hij naartoe met het hele verhaal. Een groot incident. Ze gaan namelijk op een dag hebben ze besloten om een, uh, een stel Afghaanse vrachtwagenchauffeurs... die moeten door een vallei die gevaarlijk is, zij zullen ze wel begeleiden. Hoe zijn die chauffeurs daar gekomen? Dat is dus eigenlijk allemaal een heel klein toeval. De bevoorrading ging niet goed. De hele krat met vlees spatte uit elkaar. Voedselvergiftiging, want ze gingen lokaal vlees kopen. Op de dat viel niet goed. En op een gegeven moment hebben ze dus een hele koe... Besteld. Nou, die koe is dus gebracht met die vrachtwagensloven dus, en die kunnen niet weg. Nou, uiteindelijk blijkt dat dus één grote valstrik. Hm. En daarom is het zo mooi dat het een terugblik is. Zoals ik al in het begin zei, je ziet het vanuit die arts, Segito. Die eigenlijk min of meer een beetje hoofdpersonen is... En waar die ook een aantal ik-hoofdstukken... Ik, dat vind ik niet zo goed in dit boek. Er zijn eigenlijk een beetje vreemde elementen... want het zijn allemaal. Het is echt een meervoudig vertelperspectief... en dan eens van die ik-hoofdstukken... waar hij ook eigenlijk niet zoveel mee doet, maar goed. Zijn familieachtergrond uh, brengt hij naar voren... Laat hij eigenlijk zien dat de oorlog de echte oorlog begint pas natuurlijk als je weg bent, want daar komt dus bij die actie komen er een heleboel jongens om ja. en dan begint het schuldgevoel, de schaamte, uh, nou ja alles wat je maar kunt voorstellen en dan begint eigenlijk de oorlog, want daar zitten in zo'n woestijn dat is een soort ja schoolreisjeachtige situatie eigenlijk, ja, is... alleen gaat het er heel hard toe. Ja. heel zintuigelijk boek. Dus echt over lichamelijk verval, over ziektes, pis, stront. Alle levensschappen komen vrij als je een stel <laughs> kerels bij elkaar brengt. En dat leest goed door. Menselijk lichaam. Paolo Giordano. En dan iets heel leuk, een heel leuk initiatief. Duizend en één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Ja, niet allemaal van Mondriaan, maar toch. <laughs> nee, wat zijn dat uh, voor vrouwen? Die ja. Dieveggers, nonnen, vorstinnen, martelaressen. Weldoensten, gifmengsters, toverkollen, savantes, avonturiersters. We hebben ze allemaal gehad. En wat was nou de norm van Els Kloek? Historica verbonden aan het Instituut, Die hier zeven jaar mee bezig is geweest. Uh, de norm was eigenlijk dat deze vrouwen ooit in het nieuws waren... Mm -hmm. Niet omdat ze machtig waren of omdat ze mooi, moreel, hoogstand of briljant. Nee, ze, hadden, ze hadden, waren allemaal berucht of beroemd. En die zijn eigenlijk verdwenen. Want vrouwen hebben sowieso moeite om in die geschiedenis te blijven. Uh, dat is het vrouw zijn. Vrouwen hebben natuurlijk uh, tot aan de 20e eeuw nauwelijks macht gehad. En deze vrouwen is het dus gelukt op een of andere manier om zich in te kijken. Nou, aan wie moet je denken? Weduwe Rost van Tonningen zit erbij. Maar ook een Annetje Teuners dochter die in de 16e eeuw de kolommen haalde, omdat ze 36 kinderen baarden. En bijvoorbeeld uh, de Vlaamse dwerg Paulien, waarover laatst een boek is geschreven. Ik heb dat hier besproken. Maar ook een reuzin is er geweest. Een treintje kever, geboren in 1616, die maar 17 jaar oud werd. En weet je hoe lang ze was? Ja, ik weet het. 2 meter 60? Ja, enorm. Terwijl mensen nu dus langer worden, 2 meter ja. is voor mannen nu normaal. S soms, ja, nou, ja. nou. Haar schoenen staan in, uh, in de tentoonstelling. Ja, dat kopen. Maak je 57, zoiets hè? 55. 55. Ja. ja. En, uh, maar ook Maria Gartman, bijvoorbeeld, grootste toneelspeelster uit de 19e eeuw. Uh, Gartman Ja. En Goeie Mie uit Leiden. Dat is nog wel even ja. leuk om te vertellen. Een Ja, maar het leuke was, het was natuurlijk een hele aardige behulpzame vrouw. Ja. Het was een wasvrouw. Ja. En die van, op een of andere manier in 1880 besloot dat ze uh, haar paar familieleden moest ombrengen. Ja. Maar omdat ze zo behulpzaam was, ook uh, he, hielp ze de mensen bij het afsluiten van begrafenisverzekeringen. Duurde het heel lang voordat. Ze dus heeft honderd. Mensen ja. vergiftigd. Nou ja, en natuurlijk kijk je ook... wie zit er eigenlijk van deze tijd? Uh, misschien kennen jullie wel nog... Mariska Veren, zangeres van ja. Shocking Blue. Venus. En... Ja, van Venus, ja, ja, van Plaatje ja, ja. Venus. Ja, ja, ja. Uh, um, Groenier, Chimène Groenier, radiomaakster. schildersmodel model Mathilde Willink heeft ja. ze opgenomen. En als laatste Karin Adelmoend, de politica... Uh, misschien is het nog wel leuk om even uh, voor de luisteraars. Het is een dik boek met veel illustraties, heel veel schilderijen. Nou, u kunt een aantal dingen zien op de tentoonstelling: bijzondere collecties van de UFA. Dan kunt u vinden bijzondere collecties UFA, U, kleine VA. En daar is dus, uh, uh, zeg maar, zijn die schoenen te zien van Treintje Kever, uh, de BH van Matahari, het pistool van Hannie Schaft. Mm -hmm. Alle schilderijen en noem maar op duizend één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis samengesteld door Els Kloek. Hartstikke leuk, dankjewel uh, Ingrid. Zometeen dan uh, kunt u uh, die titels nalezen op teletextpagina 260. En u kunt natuurlijk ook altijd terecht op onze site, daar is ook van alles te vinden. Nieuwsshow we blijven in de boeken. Elke generatie zal haar eigen Hamma moeten kiezen. Zo krijgt de overgrootmoeder van de Somalische Hama te horen. De prachtigste dochter moet worden verstoten... om het geluk van de familie te waarborgen. Dat uh, is geen gering kruis om te dragen... ondervindt deze Hamma in de nieuwe roman van Jasmin Allas. De Onvoltooide. De een eigen onvolende te schrijven uh, aan de lijve. En op, die begint op het moment het boek waarop haar relatie... met de Hollandse man Victor ten einde komt. Mevrouw Allas, goedemorgen. Goedemorgen. Hm. Uit het boek spreekt een beetje heimwee. Hè? Een wereld die je niet terugvindt in de boeken van de bibliotheek. Zoals uw personage Johanna zegt in het boek. Is dit een, een onderstroom die in het schrijven tevoren komt? Heimwee naar uw geboorteland? Oh nee, dat illusie heb ik al lang al achter, me, achter me gelaten. Mm -hmm. Dat heimwee heb ik toen ik bijna 3,5 jaar geleden terugging naar mijn geboorteland. dat, uh, is dat daar gebleven? was een ontnuchterende, <laughs> ontnuchterende werkelijkheid. En, mm -hmm. Nee, dat heimwee heb ik, heb ik, heb ik niet meer. Mm -hmm. Dit is gewoon een, een verhaal. Maar uh, dat is niet meer aan de werkelijkheid gebaseerd. In het geval, dat is niet mijn heimwee, maar okay. dat is de heimwee van Hannah. Van Hanna. Van Hanna. <laughs> maar goed, die uh, Bas zei het al: de, die, die, het gaat dus een liefdesrelatie tussen een Nederlandse man, hè, Victor, en, de, en die Hannah. En waar komt die Hanna dan, dan vandaan? Hanna is eigenlijk, ja, dat Hannah, dat is iemand uit andere land. Dat, dat hoeft wel. niet expliciet Somali's uh, okay. nee. te zijn. Dat is ook nergens in het boek beschreven. Dat is wel iemand met een kleurtje. Nou ja, dus dat maakt mij niet zoveel uit waar ze vandaan komt. Het gaat mij om, om liefde tussen twee, deze personen, Victor en Hannah. Die eh, niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar kunnen. Dat is eigenlijk, ik wil dat dat begrip even meestuur Want het, Ja, dat is de onmacht om elkaar lief te hebben. Ja. Mm. Dus het gaat meer over de, de, de onmogelijkheid van twee culturen. Oh nee, alsjeblieft. Oh, Mieke. Lief, oh, please. Liefde heeft nou, niets met cultuur te maken. maken. Uh, nou ja, ik denk... Het, het ga, het ga, het, nee, maar goed, het nee. feit dat het niet gaat tussen die mensen... Dat, dat, en, en het feit dat ze van verschillende culturen zijn... Nee, toch... dat heeft... Oké, het okay, heeft niks met elkaar te maken. Dat heeft absoluut niets met elkaar okay, te maken. Oké, oké, oké. Zullen we de cultuur achterlaten? Het gaat buur deze man en deze vrouw... En het gaat om de liefde. En dus eigenlijk juist dat de onmachtige breken elkaar aan... om elkaar lief te hebben, te tonen wat je voelt. Elkaar te geven, de overgave naar elkaar. Maar, maar komt dat niet dat, bij haar voort? Uh, uit, uit datgene wat ze meegekregen heeft? van, van Ja, uit ik hoor dat. Ik, ik zit uh, midden in een... Uh, paar Nederlandse, echt uur-Hollandse mensen. Ja, wij dat zijn echt uur-Hollanders, ja. ja. Dat moet, moeten moet, dat losmaken, Het Dat moet ik. geplaatst worden, moet in een hokje gestopt <laughs> ja, worden. Waar okay. ze al vandaan komen? Uh, oh, <laughs> god, we zijn weer de Calvinisten. Uh, we ja. gaan de vraag anders stellen. We bleven kaaskoppen. Ik probeer niet... jij het dan <laughs> maar. Ja, precies. Jasmin, ja. waarom kunnen ze niet elkaar lief hebben? Tell me. Nou, dat is, dat is ook eigenlijk mijn eigen zoektocht geweest. Hoe kan dat nou, dat mensen die om elkaar geven... die juist bij elkaar willen zijn... die alles voor elkaar voor over hebben... maar toch nog dat kernpunt, dat, dat essentiële in hun leven... die deze twee mensen bij elkaar brengt... niet tot bloei te laten komen. En dat is, uh, ja, ik zeg altijd, liefde is macht... En, uh, maar wat is ook macht? Macht is ook eigenlijk liefde. En liefde uiteindelijk is ook eigenlijk voor mij in ieder geval... iets wat je niet kunt vastpakken. En uh, liefde is kleine momenten. En uh, dat ze niet elkaar kunnen liefhebben, dat is, uh, dat is menselijk. Dat is hun onmacht. Wij willen graag de illusie hebben dat we... Liefde, Dat we elkaar lief kunnen hebben, dat we liefde kunnen geven. Maar eigenlijk, dat, dat praktiseren wij mondeling. Maar als je echt daadwerkelijk heel zuiver, diep in je hart kijkt... Echt, hebben wij elkaar ook echt lief. Misschien zijn we wel heel voor heel klein groen mensen daar weggelegd. En misschien Mieke is daar wel één van. <laughs> Nou, dat weet ik niet, hoor. Nou, Mieke, Mag ik vind het wel heel ja. dat vind ik wel interessant. Je wordt een soort kennen. Nou ja, het is natuurlijk een soort optimisme... want onze, onze behoefte aan oorlog is natuurlijk net zo groot... als onze behoefte aan liefde. Ja. Maar goed, ik toch nog eventjes, hoor. Want ik heb dat boek namelijk gelezen, ik vond het erg mooi. Eh, maar die Victor, eh, die, eh, een, een tandarts, hè, is dat? Ja. Dus dat is ook al een hele... Ja, ik vond dat ook een typisch, typisch beroep die, dat je die man hebt gegeven... Well. Nou, het, het is, een, het is een namelijk een beroep die heel erg lichamelijk is. Yeah. Die heel erg intiem is. Er is niets intiemer dan tandartsen die... Als je ochtends vroeg bij een tandarts op zijn behandelstoel ligt, die hangt boven je gezicht, je ruikt zijn adem, je voelt zijn adem, je, hij zit in je mond en ja. hij zacht je kwijl. en hij oh dat is ja, echt ik intiek. ga nooit meer op zo'n plek. <laughs> ja, let, maar, maar dat op. is zo. Als ja, je, je had net over sappigheid, lichaamsap. dat is ja. Daar is uh, bloed, etter, sap, alles ja. komt er. Ja. ...komt eruit en dat is, die man hangt zo boven je. En dat is... Uh, ja, intiemer kan het niet. Ja, en maar tegelijkertijd is het een hele uh, georganiseerde man. Waarbij alles precies uh, op, op de plek ligt. Het is een pijp, hij rookt ook pijp. Ja. Het is een beetje een ouderwetse man die pijp rookt met een vulpen. Het klinkt een recht, recht Hollander, hè? Nee. Maar het, ja, het is ook een echte ja, Hollander, volgens mij. Maar goed, dus dat is, vind ik dan wel een mooie tegenstelling. Aan de ene kant het lichamelijke. En aan de andere kant dat hele georganiseerde. En hij raakt al helemaal in de war als iets op de verkeerde plek ligt. Ja, maar dus hij, hij heeft ook iets, iets dwangmatigs. Absoluut. Maar dat die, ik, ik vind het altijd interessant en boeiend. En daar ben ik, ik word ook door gefascineerd. Die tegenstelling die in een mens uh, kan zijn. Uh, en ondanks dat hij zo'n beroep heeft, tegelijkertijd heel erg obsessief van zijn eigen orde... die hij zelf heeft geschapen. En dan komt zo'n vrouw in zijn leven binnen... die alles op zijn kop zet. Ja. En het enige wat hij doet en waar hij mee bezig is... haar temmen. Haar eigenlijk zijn eigen maken. Haar zijn eigen bezit maken. Haar begrijpen. En elke keer als hij denkt... nu heb ik haar, dan doet zij iets... wat totaal weer hem... En, ja, precies, punt 1 terug, terugbrengt. En, en Victor is een... Man van wie ik, naarmate ik dit boek schrijf, vreselijk ben gaan houden. Ik zou ook zo'n man in mijn leven willen hebben die, die alles voor je over heeft, die graag heeft. je willen temmen, je willen wurgen. Dat is zijn liefde, is een zo burger. Nou, interessant om zo'n man dichtbij te hebben, ja. Volgens dus zijn er zat van, hoor. Uh, ja, dat valt ook wel tegen, hoor. Ja. Is dat, heb jij ervaring in je uh, in? Uh, oh, dat is wel? Een Mannen maar die goed. je kunnen... Nou, uiteindelijk leidt elk huwelijk tot verburging, zou je bijna zeggen. Op die manier, maar nou, maar bij, de een, bij de ene man meer dan bij de andere. Ja, goed, we gaan even terug naar dit boek, want die Victor... die wil Hannah... Uh, met zijn hoofd begrijpen, hè? Ja. Hij zegt op een gegeven, uh, zij zegt op een gegeven moment tegen hem... als ze uh, met elkaar in een restaurant zitten... Ik zou jou een langdurig verblijf in het land van mijn grootouders gunnen. Een wereld waarin anders werd gedacht over geboorte, liefde en dood. Ja, nou... Als... Dus zij wil hem eigenlijk ook wel een beetje veranderen dan? Ze willen niet veranderen, ze willen iets aanrijden. Ze, laten, laten ze, ze willen hem iets laten zien. Ze willen hem iets laten proeven. Hij wil haar veranderen, maar zij wil hem alleen maar iets laten proeven. En als we nu even terugkomen of hadden jullie het over cultuur. Het is echt zo, typisch Nederlands, die ook nu mijn eigen is. Heb ik, ook nu, ik ben ook nu onderdeel van de mm -hmm. uh, cultuur hier. En het is dat je alles moet begrijpen. Dat je alles moet duiden. Dat het alles, alles is in regels vastgebakt. Uh, maar ik kom ook ergens uh, uit een achtergrond waar dingen open zijn. Je hoeft niet alles te begrijpen. Het is, je hoeft niet alles te duiden. Um, en dat heb ik heel lang niet, niet begrepen. Vooral toen ik hier in Nederland mijn plek probeerde te, te zoeken. En die geordendheid en die obsessieve regels in aanraking bent gekomen. Ik dacht... Jezus, wat was een chaotische achtergrond waar ik vandaan kom. Waar niets vastlegt, waar alles zo'n open boek is. Het einde is nog nooit geschreven, die moet je zelf gaan invullen. En nu verlang ik dat, dat ik denk, hè, wat een verademing. Dat de dingen open zijn. Dat jouw ruimte gegeven wordt om je eigen invulling daarin te geven. Dat, je, dat niet alles is zwart-wit is zoals we dat zien. Er is hoop. Uh, wat we niet zien, terwijl we denken dat we allang hebben gezien... allang hebben begrepen. En zo, ook, zo ziet Victor ook Hanna. Hij denkt dat hij haar allang gezien heeft en allang begrepen heeft. En dat is ook eigenlijk zijn obsessie, dat hij denkt... er is, ik moet die vrouw vatten, ik moet die vrouw begrijpen. Maar met die Hanna is nog iets anders aan de hand. Want uh, zij komt uit een uh, familie. Zij vertelt Victor in de loop van het boek... allerlei uh, verhalen over haar achtergrond... En uh, er is ooit een aantal generaties terug, is er ook al een Hanna geboren. En die Hanna is steeds een hele mooie vrouw. Eén prachtige dochter, die eigenlijk moet offeren voor het geluk van de familie. Hè, die Hanna is, is prachtig, maar tegelijkertijd uh, kan die Hanna ook niet echt heel goed. Er uh, wordt niet echt, toch niet echt van haar gehouden. Of zij ja, nee, dat, En zij het is een soort zondebok. Klinkt het haast? Nee, dat is niet zo dat dus Zij draagt, um, dat dus is iets wat bijgelooft. is, dus eigenlijk wat zij ja. noemt zichzelf een lotsbestemming. Ja. Dat is een vertelling van een, een haar over-over grootmoeder. Ja. En, en dat is, wordt eigenlijk een soort familiemythe in stand gehouden... die helemaal nergens op en gebaseerd is. Maar die wel levensbepalend kunnen zijn voor een bepaalde vrouw. In het geval de uitverkorene die dan Hanna wordt genoemd... en altijd ja. de mooiste meisje van, de, van, het, van het familie. Die wordt ook alle liefde en alle bescherming en alles wordt haar onthouden, maar tegelijkertijd mag zij dat eer van de familie dragen. En op het moment dat zij Victor ontmoet... weet ze, ik kan je geen liefde geven en ik kan jou ook liefde niet ontvangen... want ik heb een bagage mee. Dus ik heb daar iets mee te dealen. Dus zij is ook bang eigenlijk als zij voor hem voor open stelt... wat maar, het dan zou kunnen gebeuren. Maar toch houdt hij Victor wel van haar. Zij houdt ook van hem. Dus in die zin is ze niet echt een, een, een, een enorme hanna? Nee. En enorme Hannah. Een enorme Hannah. <laughs> ja. ze, ze, ze is een klein een beetje Holland. Hannah. Ze heeft het dan Hannah. toch op een bepaalde manier. <laughs> ja, ik, ik heb, nou, eh. nou, ze is ook namelijk een rebel. Want ja. zij, eigenlijk, zij probeert een beetje de grens uh, over te steken. en te kijken wat het leven voor haar in petto heeft. Hm. Maar tegelijkertijd is ook toch wel die familietraditie. is toch wel een remming voor haar ja. uh, het leven. Niet alleen de dingen die zij doet, maar altijd op het moment dat zij op het punt staat om de grens over te gaan... dan wordt zij weer teruggeworpen uit die dromen... uit die verhalen van haar overgrootmoeder. Dat is een soort eigenlijk ketting aan haar enkel. Ja. En, maar tegelijkertijd... Zij, zij wil zichzelf aan deze man geven. Maar ze, ze weet niet hoe zij zich moeten overgeven. Nee, dus, dat is ook ja. dat woord. Het is, ja, eigenlijk, het is ook. Overgaven. Die, die, die stukken zijn heel, heel mooi, vind ik, in het boek... waarin zij hem vertelt over, uh, over haar familie en over, over haar overgrootmoeder en zo. En ja, dat is een heel mooi geheel geworden met die stukken die in het hier en het nu spelen... met die, uh, met die, lang... met die pijperokende ta tandarts. <laughs> vind, vind je hem niet een leuke man? Nee. Ik vond het niet, zo nee. Nee. Ik dus niet zo serieus. Je is niet zo van het pijpen op de tandarts Het komt gewoon door die pijp, denk ik. <laughs> en Al, dat is ook gewoon een Oh, je niet van de mannen die pijper ook. <laughs> nou, ik nee, kan me toch niet eens verschillen, maar mannen die dwangmatig zijn, daar heb ik een ontzettende hekel aan. Nou, je, ook, dat kan ik wel begrijpen, maar. Nee, ik, ik ben echt van deze man gaan houden. Omdat hij omdat echt oprecht in haar wil investeren en, en haar wil begrijpen. En ik kan me heel goed voorstellen als je je denken vastzit en je hebt het al 55 jaar zo geleefd. En je hebt elke vrouw die langs je geweest gewoon begrepen. Want die valt in een kader die je vanaf je jeugd al kent... en komt er iemand anders die buiten de kader valt. Dat hij dan denkt, nee, je moet even terug in je doosje... dan pas kan ik je vatten. Dus voor hem, hij besteedt ook wel daar echt heel veel tijd. En daardoor verliest ook natuurlijk uh, zijn controle en uh, zijn leven. Maar het is toch wel een oprechte liefde die hij voor haar voelt. Ik heb een hele moeilijke vraag. Ja. En eigenlijk hebben we daar te weinig tijd voor. Hoeveel handen zit er van u zelf in het boek? Hoeveel Hannah's? Zo, poeh. Ik zou graag die Hanna willen zijn, want mm. het is een, uh, ik vind haar een bijzondere vrouw. Ik denk, ja, mag jij dat zeggen? <laughs> Geen idee. <laughs> Hartelijk dank ja, dus voor uw komst naar de studio. Jasmin Allas over haar ja, nieuwe ja. roman... De Onvoltoorde, De Onvolende... heette dat ook wel eens in het Duits, maar zo heet hij. De Onvoltoorde, dat is mij uitgaf, muziek. bezig ja. bij. Ja, dat is muziek, absoluut. Ja, goed, uh, mm -hmm. zometeen. Ja, goed Dan nu. hebben wij nog kamerbreed. Jawel, er uh, is genoeg om over te praten, lijkt me. Met uh, de toestand uh, waarmee wij, wij bij begonnen. Met Kees Boman, die zal er ook weer zijn. En uh, Magriet Vromans ook. En ze hebben Alexander Pechtold van D66 te gast. En ook nog Emiel Roemer...